De planeteneter door Julien van Remooteren, deel 20, De Dode Stad. Ik had dus het onderzoek weer opgenomen, maar was me nog goed van bewust hoe de zaken er eigenlijk voor stonden. In elk geval wilde ik mij strikt tot de feiten beperken. De gebeurtenissen rond de grote maanbeving, u weet wel, juni 2084. De belevenissen van de mensen die ruimte La Beta 2 bemanden. Het ontstaan van de planeten theorie De landing in het oerwoud. De terugkeer van het riemandschap John, Erika en Peter in de bewoonde wereld. U weet nu ook dat ik John en Erika verloren had. John, definitief. Erika misschien niet, maar ik had haar voor alle zekerheid toch afgeschreven. 3 min 2... Is Peter landsheer. ooit belast met de verre verbindingen en klusjesman op Better 2. En bovendien verliefd op Erika, die toch meer aan John de voorkeur scheen te geven. Tja, een kind kan hier frustraties zien ontstaan. hoewel deze niet noodzakelijk direct te maken hebben met het al dan niet bestaan van de planeeteter. Intussen had mijn secretaresse Greta mij verteld. hoe Peter tot een meer wetenschappelijke theorie over de planeeteter was gekomen. Maar... Ik besloot die kwestie blauw-blauw te laten. Ik was inderdaad niet bevoegd om over deze nieuwe versie te oordelen. Trouwens, professor Hinden en ruimte Smol zouden wat klaarstaan met hun wetenschappelijke torpedo's. Mij interesseerde op dat moment vooral de vraag of er tussen Erika en John telepathische bindingen bestonden. Er waren wel enkele aanwijzingen. Erika bijvoorbeeld hoorde John schreeuwen toen hij in de moeras terecht kwam, daar waar Peter in haar onmiddellijke nabijheid, helemaal niets hoorde. En ik herinner me ook wat Erika zei even voor John Stierf. Ik heb het niet op de band staan, maar mijn goed getraind geheugen heeft het perfect geregistreerd. En nou het eigenaardige is dat ze deze woorden uitsprak, nog voor ik ook maar kon vermoeden dat John het niet zou halen. Jullie hadden niet het recht om hem een tweede maal door de houten te laten gaan. Wist dus nou eens één minuutje rustig hoe kun jij nou weten wat wij John gevraagd hebben en wat hij heeft geantwoord? Dat weet ik nou precies wel, dokter. Sorry? Jullie hebben hem de landing laten overdoen. Wie heeft je dat verteld? Dat hoeft niemand meer te vertellen. Dat weet ik zo wel. Oh, ik, ik, ik voelde hoe John schreeuwde. Hij heeft niet geschreeuwd. Ja, maar hier wel, dokter. Hier in mijn hoofd. Begrijpt u dat dan niet? Hoe is het toch mogelijk dat jullie het niet begrijpen? Hmm. Ja, Peter, en ten tweede interesseert me net zoveel wat je vertelde over die hallucinaties die John had tijdens jullie toch dood Ja, ik, ik ken er geen ander woord voor, dan Bleef John de hele tijd na de landing versuft? Hij was bewusteloos op het ogenblik waarop onze capsule landde. Toen John in het moeras terecht kwam, nadat ik hem uit ons zinkende ruimteschip had gesleept... ...scheen hij uit zijn bewusteloosheid te ontwaken, maar niet helemaal. En, ja, hij was net een slaapwandelaar, strompelde naast ons voort, struikelend over boomwortels en andere En Tot hij dan opeens op totaal onverwachte ogenblikken echt ontwaakte en ja, een soort hallucinaties kreeg. Hij had het steeds maar over de planeten eind. Ja, die, die naam komt dus van hem. Ja, ja, hij gebruikte die het eerst. Maar Peter, de eigenlijke wachttaal gebruikte hij niet tijdens die, uh, die hallucinaties? Nee, nee, en dat was het eigenaardige. Hij heeft telkens een wat profetische toon aan, maar wat hij nou precies zei was duidelijk verstaanbaar en niet tegenstaande alles logisch. Ja, tot hij dan opnieuw meestal klagend en kreunend wegzonk in zijn slaapwandeltoestand. Ja, ja, ja. Je hebt het al een keer gehad over een dode stad. Uh, welke rol speelde die uh, dode stad in jullie verhaal eigenlijk? Ja, het, het was toen het begon te omweer, of, of nee, het uh, omweer was al een poos aan de gang. Het was zo'n tropisch helleweer. weer. Het regen, het slijkt er maar afspoelen. Oh, wat ziet hij er verschrikkelijk uit? Ja, wij zijn niet veel mooier dan hij. Oh, nee. Heb je nog pijn? Het gaat wel. Maar als er maar geen infectie bij komt, hoop daar niet te veel op. Die is een stukje van bij ons. Als we maar wisten dat we richting uit moesten, Ik zou me er maar niet te veel van voorstellen. We kunnen even goed duizend kilometer van de bewoonde wereld af zijn. Kijk, Erika, wij moeten iets rivier vinden en dan stroomafwaarts gaan. Ja. Misschien kunnen we een vlot bouwen. Niet met onze blote handen, meisje. We hebben gereedschap nodig. Ja, maar we halen dat. Ik, ik ga nog even op verkenning uit. Ja. Met een beetje geluk vind ik nog wat eetbare knollen. Uh, uh, uh. John, kun je me horen? Uh. Kom, kom uh. nou toch met John. De, de raad... De raad zal vragen. Oh, de raad heeft er helemaal uh, niets mee te maken. Uh, Peter is op zoek naar een uitweg uit deze jungle. Ik zal hem, ik zal, zal hem voor de raad dagen. Oh John, daar is helemaal geen reden toe. raad, We zijn geland, weet je wel? Uh, Dankzij jou. Jij hebt het voornaamste gedaan. Kijk, uh, Erika! Ja! Erika! Waar ben je, Erika? Hier, Peter, hier! Hey, Erika! Erika! Ik... Ik heb een stad gevonden. Een stad? Een stad. Onwaarschijnlijk daar. Vijftig meter lopen. Kom mee! Een, een, een, een stad? Een, wat heb je daar? Een schaal. Puur goud. Een berg goud, Erika. Oh. De armste luid daar wereld zwelgen in het goud. Het is te de... gek. En de mensen. Zijn er ook mensen? Mensen. Mensen, er zijn geen mensen. Het is een dode stad. God nog aan toe. Waar staan er tenminste wel huizen? Een massa, een massa. Met van het oerwoud. Dan kunnen we dan schuilen, Daar, de, de, de, de raad. De raad, de ja, raad de ja, zaal, ja, ja, ja, dat uh, weten we nou uh, onderhand wel. Kom op, op je voeten staan. Uh, oh, kom op, oh, jongen. Oh, jong, oh, jong. De veroveraars rukken de uh, stad binnen. Uh, Maarten uh, met lange haren rennen hen tegemoet. En drogen hun voeten met doeken van boomwacht. Trommels doen de bomen trillen. Kom, kom. Waar die Paul? Nee, nee, nee, ik heb het! Astronautica! Wat zeg je ervan, Erika? Wat zeg je ervan? Oh, jij bent gek. Het is een dooie, begraven stad. We kunnen het minstens schuilen. Het is het vernaamst op dit ogenblik. Erika... Erika, welk paleis verkies jij? Er zijn er zeven. En dat is een allerheiligst getal. Oh Hou oh, dan toch op met die gekheid! Ik heb er een van! Waarom had je John niet? We zullen hem een bedje spreiden. Een bedje van satijn. Uh. Je kan nog meer goud. Alle Geloof je? Een mes. Een kromswaard. Yes. Nee, nee, nee. Het, het lijkt meer op een sikkel. Erika, puur goud. We hebben een werktuig, Peter. We tegelijk een wapen. Wij uh, zullen straks nog andere paleizen doorsnuffelen. Mooi. Hier is de ruimte slangenvrij, geloof ik. Ja, ja. Dat wel. Goed, dan kunnen we John er binnenhalen. Ja, dit geeft me tenminste weer moed. Ja, begin nou alsjeblieft geen victorie te krijgen, hè. Kijk, dat deze stad nog niet eens leeggeplunderd bewijst dat hij heel diep in het doorwoud ligt. En vast niet in de bewoonde wereld. Je hebt gelijk. maar we zullen eruit komen. En intussen dient dit uitstekend als schuilplaats. We kunnen hier tenminste wat op krachten komen. Moeten we moeten ons er niet te veel van voorstellen. Het zal ontstellend moeilijk zijn om aan voedsel te komen. Nou ja, dat vinden we wel iets ook. Ik heb ooit... Ergens gelezen dat de Urwoud rivieren wemelen van vis. Ja, ook van krokodillen en piranha's. Misschien is mist. Kom, we gaan John hier binnenhalen. Peter, wat heeft hij toch? Volkomen van de kaart. Toen wij boven waren, heeft hij te veel pillen geslikt. Dat moet hij nou bezuren. Maar hij heeft ons in elk geval terug op de aarde gebracht. Oh ja? En wie heeft de parachutes geopend? Ja, hoor. Peterland Serentien. Als hij die verdomde pillen niet had geslikt, dan had hij heel wat beter kunnen manoeuvreren. Maar jij verdedigt hem tegen alles en iedereen. Begin, Het is er. toch een feit dat hij zijn plicht als commandant vergat. Of heb jij een andere opvatting over plicht dan ik? Peter, hou alsjeblieft op met dat gezeur. Ik wou dat je opponderde. Goed. Goed. Nou heb jij de zaken duidelijk gesteld. Krijg. Maar mij sleep jij niet meer in je ondergang. Als hij erin stikt. Oké, okay. ik niet. Peter! Peter! Peter, kom terug! Oh? Er is zeker weer wat bij Johnny, lieveling, hè? Hij is weg, Peter. Hij is weg. Jullie hebben geluisterd naar het twintigste deel van de planeteneter door Julien van Romoetelen, De Dode Stad. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. Planeteneter, door Julien van Remooteren. Deel 21, Dr. Kimbal op Stal. daar ik, zoals ik trouwens al aan Greta had verklapt... een en ander had neergeschreven over onze heldse tocht door het oerwoud viel het mij helemaal niet zo moeilijk onze belevenissen te vertellen aan dokter Kimball. Hij zat onbeweeglijk achter zijn schrijftafel. Volledig geconcentreerd. Maar toch een ander mens vergeleken met de eerste keer toen ik bij hem was. Meer verbeten nu. Een beetje krampachtig zelfs. Maar ik wist met zekerheid dat hij onkreukbaar was en dat hij nooit zou toelaten dat ik een grote behandeling kreeg. Tenzij hij kon bewijzen dat wij, John, Erika en ik... krankzinnig geworden waren aan boord van de Beta 2... en dat de waanzin ons voorgoed te pakken had. Daarom vertelde ik hem letterlijk alles wat ik mij ook maar kon herinneren. Onze noodlanding in het oerwoud... mijn houding tegenover John en Erika... onze Heldse reis terug naar de bewoonde wereld... Ja, het is misschien overbodig hier nogmaals in detail te treden... over onze ontdekking van de zogenaamde dode stad in het oerwoud. In dat tijd was dat een heerlijke kluif voor zowat alle sensatiebladen. En ik heb me laten vertellen dat een legertje geluk en goudzoekers getracht heeft... om ons spoor door de groene hel te volgen... maar u weet dat de stad nooit werd teruggevonden. Zij genadig. Wat wij ook vertellen of verteld hebben... de bewijsstukken blijven onvindbaar... Of wordt er op grote schaal geknoeid? Nou ja, ik kan u niet eeuwig blijven waarschuwen. De planeteneter is een feit. En hij zit binnen in de aarde. En de dag waarop hij zal uitbreken komt. De laatste dag voor u allemaal. Het staat u vrij te geloven of niet. Maar de gelovigen en ongelovigen zullen het samen bezuren. Tenzij de gelovigen het pleit op korte termijn winnen. Intussen luistert dokter Kimball naar mijn verhaal. Drie mensen in een dode stad overwoeken door het oerwoud. En twee van hen beginnen elkaar te haten omwille van de derde. Het was afschuwelijk. Nog. Hij is weg, Peter. Hij is weg. Wacht, weg. Maar toen je dat John er is. Hij is verdwenen. Toen we het gebouw binnen gingen, zat hij hier op de grond. Nou ja, hij kan in die tijd niet ver weggelopen zijn. John! John, we ben je! Ach, roepen, help niet! John! Dat, doen. dat kan alle kanten uit zijn, tot laatste, Erika. Loop jij langs die rijpaleis, zeg, tot wij dat plein. Ja. Goed uitkijken, ik neem de andere kant. Hier, de sikkel. En jij dan? Een stok. Goed, en, en waar zie je elkaar? Op het plein, oké? Okay? Goed, tot straks. En als je hem vindt, roep je maar zo luid als je kunt. Ja, oké. Okay. Peter? Dokter Simons wil u dringend spreken, dokter. Ik geloof dat we iets belangrijks op het spoor zijn. Wij? Uh, uh, dokter Simons en ik bedoel ik. Zal ik hem binnenlaten? Uitstekend, ja. Waarschijnlijk heeft hij contact gehad met Hoek van Holland. Hallo, dokter Kebalk. Ja. U neemt mij niet kwalijk dat ik u steur. Zo, Walter, ga zitten. Wat heb je te zeggen? Ik heb nieuws van mijn nicht uit de basishoek van Holland. De grote maanbeving is niet zo onverwacht aangekomen... als mijn officieel meedeelde, dokter. Dat zet geen zoden aan de Dijk, Walter. Toch wel. Want ik ben nog meer te weten gekomen dan ik ooit kon hopen. Het schijnt namelijk dat het aantal aardbevingen... de laatste twee weken met 40% gestegen is. Vergeleken met het gemiddelde van voor de grote maanbeving. Daar hebben wij niet veel van gevoeld. Heb ik ook gezegd. Maar het betreft voor het grootste deel lichte de schokken met epicentra in onbewoonde gebieden. Ik heb nu mijn nicht gevraagd even uit te dokteren in welke werelddelen de schokken het meest frequent zijn. Dat wordt misschien een interessante aanwijzing. Heb jij je nicht ook verteld wat hier gaande is? Oh, min of meer. Natuurlijk niet in detail. Want dit is ongehoord. We zullen nu iedereen tegen ons in het hangen was Geloof me toch, mijn eindrapport staat voor alle anderen. andere. Maar, maar een beetje publiciteit... Publiciteit, zeg je? Ben je helemaal gek geworden, man? Luister jij nou eens heel goed. Ik kan niet toelaten dat mijn onderzoek in de publieke belangstelling komt. Dat kan niet, dat mag niet. Ben ik wel duidelijk? Ik deed het echt met de beste bedoeling. Je had mij mening kunnen vragen. Inderdaad. Ja, nou, ik, ik doe mijn best. Ik zal ervoor zorgen dat er niets uitlekt, dokter. Nogmaals, mijn excuses... Pas ga uit. Probeer de stukken aan elkaar te lijmen. Dat is het enige wat ik van je verlang. Oké, okay, dokter. Peter, dokter. Kan je zeggen dat je je vriend Simons aan banden moet leggen? Is hij ook zo voortvarend wat jouw persoon betreft? Oh, nee, dokter, nee. Juist. Probeer als de bliksemprofessor professor Hinde aan de lijn te krijgen. Op de Noordzeebasis? Als hij in de hel zit, laat hem dan. Maar als hij door ergens op deze miserabele wereld rondhobbelt, wil ik hem binnen in het deur spreken. Dokter, uitstekend, dokter. Heya. Dag Walter. Dat is een verrassing. Ik dacht dat je me zou bellen. Kimbal is aan de lijn. Aan deze kant bedoel ik. En raad eens wie aan de andere kant staat. Hinden. Hinden? In hoogste eigen persoon. Door Kimbal opgebeld. Nou. Ik geloof dat het lukt Walter. Hij is erin gelopen. Heb jij gehoord waarover hij met Hinden sprak? Nee. Hij is trouwens nog aan de gang. Maar het kan toch niet anders zijn dan wat we denken. Je kunt gelijk hebben. Maar eerlijk, ik vond het nogal sneu om zo op stank te moeten jagen met die publiciteitskwestie. Zal je nicht niets openbaar maken? Oh, ik zie niet in wat. Ik heb er gewoon om gegevens verzocht, omdat de frequentie van de maanbevingen in de periode net voor de grote ramp... Ja, en daarna hetzelfde wat de aardbevingen betreft in de laatste paar weken. Dat is alles. Vond ze het niet vreemd dat jij om zulke gegevens verzocht? Oh, ik heb er altijd de gekste dingen gevraagd. Ze kent het klappen van de zweep. Maar in elk geval zijn de gegevens die ze meedeelden echt en onvervalst. Reken maar. En nou ben ik wel heel erg benieuwd om te weten... hoe na Kimbal het vuur aan de hooggeleerde scheden van hinder legt. Mijn beste professor, zoals ik al zei... Heb ik gegronde vermoedens dat u mij in zaken het aantal bevingen waarin onze aarde momenteel onderhevig is, wat voorgelopen hebt? En dat is de kern van wat ik nu al weet, en daar brengt u mij niet van af. Ik zal u een dergelijke ongeduanceerde bewering maar niet kwalijk nemen, dokter Kimball. Ik weet dat u een uh, enige tegenslag hebt in uw onderzoek. En ja, dan loopt alles een beetje uit de hand, nietwaar? Hm. In elk geval neemt u van mij aan dat ik op de hoogte ben van wat de aard- en maanbevingen betreft. Natuurlijk. ...dat ik de gegevens uit allereerste hand heb... ...dat deze gegevens bij gevolg onomstootbaar vaststaan. Zei... Dat heeft er helemaal niets mee te maken, professor. U hebt mij een paar dagen geleden verteld... ...dat het aantal aardbevingen opnieuw naar het normale pijl gaat... ...dat wil zeggen, naar de toestand van voor de grote maanbeving. Is dat juist of niet? Dat heb ik inderdaad gezet. Met de restrictie dat wij u nog enkele jaren... ...in een zogenaamde labide toestand zullen verkeren. Goed. En nu zeg ik u dat ik uit totaal onverdachte bron wat weet, namelijk het aantal aardbevingen de laatste weken met 40% is gestegen, vergeleken met het gemiddelde van voor de Grote Maanweving. Als u mij nu vertelt dat dit valse gegevens zijn, dan verzoek ik u dadelijk om een arbitraire tussenkomst van de Hoge Raad, ben ik duidelijk. Ik heb toch nooit betwist dat het inderdaad zo kan zijn, mijn beste dokter, maar u verliest bepaalde belangrijke dingen uit het oog. De seismologie is nu eenmaal uw vak niet. En zou ik dan misschien mogen weten welke die bepaald belangrijke dingen zijn? Ten eerste, u veralgemeent een toestand op basis van metingen over twee weken. Veertien armzalige dagen die in het verniet verdwijnen... bij de tientallen jaren waarin wij nauwkeurige registraties hebben verricht. Ten tweede, nergens deed zich in die twee weken een beving voor hoger dan twee op de schaal van Richter. Verklaring... Onze aarde herstelt zich vlugger dan wij denken van de troebelen die ze ondervond vanwege de grote maanbeving. Denkt u echt dat de grote raad iets anders zal antwoorden? Dat weet ik nog niet, professor. Dan moet u moet even wel weten dat ik u niet alles heb verteld. En ik wil vanzelfsprekend niet voor u verbergen dat ik ons gesprek op band heb opgenomen. Uiteraard uitsluitend ten behoeve van mijn onderzoek. Mag ik u danken voor dit verhelderende onderhoud? En mijn excuses dat ik u wel van uw kostbare tijd in beslag heb genomen. Maar ja, u begrijpt dat het voor mij. Van zeer groot belang was. We hebben geluisterd naar het 21ste deel van de Planeteneter... ...door Julien van Remoeteren, Dr. Kimbal op stang. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Dr. Walter Simons, Willy Ruijs. Professor Hinden, Frans Somers. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld... Regie Bert Dijkstra. Jan van Remoortre, deel 22, De Wachters in de Tempel. Ik geloof niet dat ik u ervan moet overtuigen dat mijn onderzoek steeds ingewikkelder en moeilijker wordt. Maar aan de andere kant denk ik dat ik nu over een paar zaken zekerheid heb... Ten eerste, dat de drie astronauten van Beta 2, op een paar kleine een goed sluitend verslag hebben uitgebracht. Ten tweede, dat de hoge pieten van de Noordzeebasis mij, om het uh, zacht uit te drukken, op een dwaalspoor te zetten, om de dood eenvoudige reden dat een planeet heeft dat niet past in hun geleerde kraam. Dat dus, bij gevolg, hun onderzoek een gebrek aan objectiviteit kan worden aangegeven. Als het ene wankelt, gaat ook het andere tegen de grond. En ik ben nu op het punt gekomen dat ik er zeker van ben dat de astronauten inderdaad iets wat dan ook uit de maan hebben zien razen naar de aarde toe. Ik laat natuurlijk in het midden of het wel zo'n ding is als ze beweren. Levend wezen of machine dat planeten uitholt en ze achterlaat als leeggesleurde eieren. Maar ik mag niet overmoedig worden. De weg die ik moet gaan is nog lang lastig en gevaarlijk. En met dit gevaarlijk doe ik niet zozeer op mijn carrière, maar wel op de mensen die aan mij zijn toevertrouwd. Peter Lans hier. Verrassend onevenwichtig, als je hem ziet als astronaut. Maar anderzijds toch iemand die het heerlijk meent. Erika Blanker, die de kwellingen moeder strijdstaakte en capituleerde. Ik moet er in de eerste instantie voor zorgen dat Peter zijn verhaal afmaakt. Heel belangrijke gegevens, verwacht ik nou niet meer, maar ik weet bij ervaring... dat ook kleinigheden kunnen uitgroeien tot kwesties van vitaal belang. Mijn jongste respect met professor Hinden bevraag vol later... Ik wil even nog genoeg aan. Ik geef toe dat ik een beetje grof heb gespeeld, maar ja, welke psychiater is niet een geboren gokker niet. Meer. Verder nog nieuws, Nathan. Ja, alles is nieuws, Peter, alles. Maar je moet begrijpen dat ik dat allemaal moet verwerken. Hè? Dat is een, een gigantische puzzel. ...dus maar passen en meten en vooral niets op een revolutie. Ja. Denkt u echt dat wij het kunnen halen? Nou, laat ik eerlijk met u zijn, Peter. Ik vecht alleen nog... ...om het gevecht zelf. Een resultaat, dat zie ik niet. Nog niet. Trouwens, dat zou niet zo prettig zijn als jullie gelijk kregen. je begrijpt toch wel wat ik bedoel? Ja. Ja, ik begrijp wat u bedoelt, maar u hebt ongelijk. Ongelijk? Ja. Misschien is er nu nog tijd om de planeten eten te vernietigen. Maar elke dag langer wachten kan fataal zijn. Want een van die dagen is de laatste. Wat vertelt u dus, dokter? Hm? U gaat toch geen tussenoplossing zoeken? Een tussenoplossing? Nou, bijvoorbeeld een conclusie waaruit blijkt... dat wij de planeten eten niet gezien hebben. Maar waarbij u voorstelt ons toch niet de grote behandeling te geven... Dat zou ik onder geen beding kunnen aanvaarden. Ja, meneer Peter, dat heeft helemaal niet in mijn bedoeling. Ik ben geen diplomaat, ik, ik kan me vergissen natuurlijk, maar knoeien, knoeien, nee, dat is er bij mij niet bij. Ja, we moeten wel verder. Vanaf, een vraag die mij interesseert. Laten we even veronderstellen dat jullie de planeeteten wel degelijk uit de maan Zuidpool zagen schieten, door de ruimte scheren en verdwijnen in de oceaan. Een groot zwart vleermuisachtig ding wiens vleugels verbranden in de aardse atmosfeer. Nee, zozeer, dokter, maar dat nee. van die vleugels heb ik nooit gezegd. Inderdaad, ik heb dat van Erika. Dus, jij hebt niet gezien dat zijn vleugels verbranden of vergloeiden in onze dampkring? Uh, het ding gloeide helemaal. Eerst rood, en dan wit. Schitterend en oogverblindend. Hoe kun je er dan zo zeker van zijn dat het inderdaad de stille oceaan bereikte? Omdat een ding met dergelijke afmetingen onmogelijk in een fractie kan vergloeien in een atmosfeer, die per rekening maar een zeer dunne schil vormt aan de aarde. En ten tweede was het gedeelte van de stille oceaan, waarin de planeten eten neerstortte net voor de ramp volkomen wolkenloos. Dadelijk na het neerploffen was dat gebied in enkele seconden tijd overdekt met een reusachtige, bolvormige wolk. Heb je er enig idee van hoe het mogelijk zou zijn dat een voorwerp met de snelheid van het licht, of daaromtrend, in hooguit vijf seconden tot stilstand komt? Bestaat er een materie die een dergelijke enorme afrenning hebben kan? Ach, dat hebben we ons allemaal wel honderd keer afgevraagd, dokter. Maar wie durft te beweren dat wij hier op aarde het summum van kennis hebben bereikt? Hoe ver rijkt bijvoorbeeld onze kennis van de magnetische krachtvelden? Of beter, hoe kunnen wij die kracht aanwenden en manipuleren? Wij zijn nog steeds nergens op dat gebied. Goed goed, ik verklaar mezelf ons slagen En we zijn afgeweken van de vraag, die stellen we ook. We geven dus. De waarneming was reëel. Hm? Jullie zagen de planeeteter enkele seconden lang. Ja. Nog nooit tevoren hadden jullie een dergelijk ding gezien. Akkoord? Akkoord. De hand komen jullie in vreselijke omstandigheden terug op aarde en jullie afschuwelijke tocht door het oerwoud wacht voor de boeg. Een planning op jezelf, een strijd. Een strijd op leven en dood. Ja. Het is heel normaal dat mensen die in dergelijke omstandigheden terechtkomen al heel spoedig afgaan op hun instincten. Waarbij abstract denken uiteraard helemaal op achtergrond raakt denk je nog steeds in? Ja, maar dat gold niet voor ons. Maar je zult toegeven dat dan zo op zijn minst opmerkelijk is. Hoe hebben jullie een theorie over het planeet even ontwikkeld... zonder ook maar één controlemiddel? middel? Dat is een hoofdzak aan John te danken, dokter. Ik heb je al verteld dat hij in een toestand verkeerde die veel op, ja, op, op slaapwandelen leek. Maar dat hij af en toe, als het ware volledig ontwaakt... en dan, ja, weliswaar op orakeltoon... Heel zinnige dingen verkomt. Over de planeet. Even. Ja. Hadden jullie de indruk hè? dat Don leefde in wat wij een trance zouden kunnen noemen? Ja, Dat was het, dokter. Dat was het. Zijn geest scheen dingen te zien of te ervaren met een scherpte die, ja, die boven het normale uitreikt. Ben je je er dan goed van bewust, Peter, dat jullie positie hiermee heel dubieus wordt? Jullie theorie steunt op paranormale waarnemingen. Weet je wat dat betekent, Peter? Als ik met zoiets voor een wetenschappelijke vierstraat kom. Maar de planeteneter is een vijand! Je mag je niet opwinden, Peter. Dat heeft niet de minste zin. U weet het niet, dokter. U kunt het niet weten. Gewoon omdat. Nee, nou eens wat er in, in de dode stad is gebeurd. Juist, daar wou ik het net over hebben. Hoe hebben jullie John teruggevonden? Dat was te dank Amerika. We zochten de hele stad af, elke puinhoop. Elke woning, of wat er van overbleef. Ja, ik wou het opgeven. Je kunt toch niet blijven zoeken. Maar toen. Toen hoorde Erika uit. Ik zag hoe ze opeens verstarden in een beweging en ze beduiden me stil te zijn. Oh. Met een levensstapel als hij. hij. Hij. is in de tempel. Hij roept ons. Kom, denkt hij. waar loop jij heen? Hij is in de tempel. Kom toch aan toe? Ik heb die hele ruïne uitgekampt, Erika. Nou goed, maar daarna geef ik het op. Hij kan maar gestolen worden. Ik ben het beu hoor. Je hebt... Beu, beu, beu. Nee. Wij moeten voedsel vinden en een rivier. De ingang van de tempel. En daarna omlaag. Omlaag? Het is een zaal met licht. De dode wachten. Nee. De dode wachters. Erika, als jij nog langer zulke onzin uitkraamt, dan... Goed, goede. Het afdruk. Ik heb je toch gezegd dat hij ons riep. Ja, het is zijn laarsafdruk. Achter het zeshoekige rotsblok gaat de weg omlaag. Zij zoeken rot, hoor. Oh, daar, daar is het. Ja. Hallo, John, ben je daar ergens? Kom, dit is de goede weg. Ga dat hond niet in, Erika, ik ga voorop. Daar moeten we toch nergens bang voor te zijn? Ja, dat zeg jij, maar ik vertrouw het niet. Je hebt gelijk, daar is hij. Pas op, John, John, daar zijn mensen. Je kunt toch wel zien dat ze dood zijn, Peter. Het zijn dode wachters. John. Dood? Allemachtig, het zijn mummies. John, we hebben je overal gezocht. Ik heb jullie toch geroepen. Al een hele tijd. Ja. Ja, ik hoor die. Waar heb jij die vakkers vandaan? Nou ja, we hebben in ieder geval vuur. Prachtig. Ik heb het nu heel duidelijk gehoord. Hij eet de ingewanden van de aarde. Het einde van de wereld zal heel anders zijn dan een profeet ooit heeft kunnen voorspellen. Nou, kom, kom. John, laat me ah. zitten, hè. Wij uh, nemen die vakkers mee en dan gaan we terug naar boven. Kom. Ah. Ik verkies de buitenlucht boven dit massagraf. Ah. Ik uh, kom hier nog wel eens een keertje terug om wat goud op te halen. Dat, dat, dat lijken wel zwaarden en schilder. Je hebt gelijk, John. Ik hoor hem over. Dan gaan jullie nou mee of niet? Neem hier een paar Luister dan liever zelf, Peter. Hier, als je je oor tegen deze steen legt, kun je hem horen. Wie horen? De planeten eten, natuurlijk. Oh, nou, toch eens op het fantaseren, Erika. We moeten opschieten. Straks is het donker en we hebben niet deze een behoorlijke schuilplaats. Hier, hier zijn we veilig. Nee, mij niet gezien. Ik breng geen nacht door in de dode hol. Als je niet gelooft, luister dan. Tegen deze steen. Uh, goed. Goed, ik zal het doen. Zo? Ik hoor geen donder. Dan oh, is even tot rust gekomen. Laat mij nog eens luisteren. Voor mij mag jij je leven lang luisteren, Erika. Maar ik verdom het verder. Rust. Stil! Stil! Ik... Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. luistert naar het 22e deel van de Planeteneter door Julien van Remootre, De Wachters in de Tempel. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. Eteneter door Julian van Remooteren Deel 23 De rivier Naarmate Peter Lansjeer vorderde met zijn verhaal over de belevenissen van de Bertha II astronauten in het oerwoud kwam ik meer en meer tot de overtuiging dat de theorie die ze opgezet hadden over de zogenaamde planeeteter wetenschappelijk niet houdbaar was. Nou beweer ik niet dat zij zich iets verbeeld hebben... toen ze nog in hun baan onder aarde zaten... tijdens die grote maandwetting van juni 2084. Misschien hebben zij inderdaad iets... uit de openklappende maand tevoorschijn zien schieten... en wegduiken richting aarde. Maar wat ze daar daarna van gemaakt hebben... lijkt vooral voor te komen uit het brein van John Doorn... de commandant van Bertha II... die onmiskenbaar overwerkt was... onder invloed was van een overmatig gebruik van stimulerende middelen... ...en die bovendien harde klap had incasseerd tijdens de fatale landing van de capsule. Nou moet ik hier onmiddellijk de vrijste restricties maken. Het is niet onmogelijk dat John zich in een dergelijke toestand bevond. Dat hij ofwel leed aan hallucinaties, ofwel dat zijn zintuig als het ware op een hoger niveau werkte. Dat zijn bewustzijn dus zo verruimd was dat hij op een geniale wijze kon deduceren. Hoewel deze laatste veronderstelling jammer genoeg niet meer hoeveel bewezen kan worden, wil ik er toch bewust rekening mee houden. En of ik nou in die richting verder zal denken, dat hangt af van wat Peter mij nog te vertellen heeft. In elk geval is het verhaal niet vrij van hallucinaties. Drie mensen in een uurloop, ernstig verbrand, zonder hulpmiddelen, aan verschrikking en tempool. Tijdens hun tocht komen ze in een dode stad terecht, een ruïne stad uit de lang verdwenen beschaving. Terwijl Peter en Erika een schuilplaats maken, verdwijnt John. Via, althans volgens mijn oordeel, telepathische weg, weet Erika hem terug te vinden in een ruimte onder een tempel, waarschijnlijk een begraafplaats. En dan volgt het wel, zeer vreemde verhaal over het knarsende, knagende geluid dat Erika hoort als ze de hoofd tegen een steen legt. De sceptische Peter probeert het even eens, maar hoort helemaal niets. Ik hoor geen donder. Oh, dan is hij even tot rust gekomen. Laat mij nog eens luisteren. Voor mij mag jij je leven lang luisteren, Erika. Maar ik verdom het verder. Stil. Stil. Ik... Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Je zult hem horen, Peter. Luister. Dit is de allerlaatste maal. Als ik niks hoor, ga mij naar boven, oké? Okay? Je zult hem horen. Oké. Okay. Oké. Okay. Zo. Ja. ja, ik zal... Heb je hem gehoord? Ja, maar, maar wat is dat? De planeeteter natuurlijk. Hij vreet onze aarde leeg, net zoals hij deed met de maan, net zoals hij zal doen met de rest van onze planeten. Een monster dat steeds in omvang zal toenemen, Reizend van de ene planeet naar zelfs naar het andere, tot hij de zon aan zal kunnen. Ja, dat, dat kan hij nooit. <tie> ik heb het gezien, ik weet het. Hij zal een stereter worden, een zonnevreter. Ja, maar dan daarna. Daarna. Daarna zal er overal duisterig zijn. En kan het schepen opnieuw beginnen. Met nieuwe mensen. <lacht> mensen met vleermuisvleugels misschien. <lacht> met magma in hun blast. En rotsen in hun buik. Mensen die met de snelheid van het licht van de ene planeet naar en de andere het Zij eens voor. Hè? <lacht> die man is compleet gek. Kom op, Erika. Ik kan ja. dat niet langer harden. Blijf het koorts. We ja. moeten voedsel zien te krijgen. Ja. Nou goed, ga jij maar. Ik blijf bij hem. Mijn beste, greep je dan maar samen. Ik vind het wel alleen. Ik heb het altijd al alleen gevonden. En dus ben jij alleen op weg gegaan? Toen ik buiten de Tempel kwam, ben ik dadelijk op zoek gegaan naar iets eetbaars, ik vond een stuk of wat vruchten die op. Ik... Wilde ananassen leken. Mm -hmm. Ik koopte mij erbij vol En toen viel opeens de nacht in. Met moeite kon ik nog een schaapblad vinden. Een ruïne. Ik de ingang met steenblokken. Met takken. Leg het zwaar dat ik uit de tempel had meegenomen naast me. Ik sliep in. Mag ik dan nog eens even terugkomen op wat jij hoorde... toen je voor de tweede keer aan die steen luisterde in de tempel? Ik kan niet meer zeggen dan dat het een afschuwelijk knagend en knagzend geluid was. Iets, iets duivels. Ja, hoe zou ik het zeggen? Het was uitsluitend, maar bij die steen te horen... Ja, alleen maar bij die ene dokter. Ik, ik vind het altijd nog het meest onverklaarbare feit uit mijn hele leven. Je dacht dat dat, dat de planeet was? Nou ja, ergens was ik ervan overtuigd. Nee, nu zie ik wel in dat het gewoon niet kon dat het niet mogelijk was. Waarom nou, niet? Omdat... Nou kijk, dokter... Wij bevonden ons in het Braziliaanse oerwoud. Dat bleek althans naar de hand. En de planeteneter had zich ingegraven via de bodem van de Stille Oceaan. Dat is een behoorlijke afstand van onze plaats vandaan. Nou ja, daarna heb ik nog talloze keren geluisterd aan alle mogelijke stenen en zo. En mijn geluid hoorde je niet meer? Nee, nog niet meer. Wat heb je daaruit opgemaakt, Peter? Ja, ik weet niet wat ik eruit moest opmaken, dokter. Soms geloof ik dat het toen in de tempel inderdaad een, een hallucinatie was. Maar ik heb het toch gehoord. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ik kan jou onder hypnose brengen. Ik kan je geluiden laten horen die niet bestaan. Ik was niet gehypnotiseerd, nee, door Nederland. Maar jij ervoerde de zaal van de dode wachters als een, als een luguber iets. He? John orakelde om je in de mummies, de gouden voorwerpen, een paar branden de teurtse. Die teurtse, oh ja. Hoe was John erin geslaagd die teurtse te laten branden? Ja, heel eenvoudig. Hij bezat een aansteker. U weet wel zo'n uh, katalysator dingetje. Dat is een paar dagen later gebleken. Bovendien had hij ook nog een eerste hulpzakje in zijn zak. Met desinfecteermiddelen. Met wondzalf. Nou, ik had hem wel kunnen vermoorden toen dat voorschijn kwam. Onze brandwonden waren tot en met ontstoken. Jullie loopt daar klappentandend van de pijn en de koorts. En, en die gek had de reddende spulletjes op zak. Dus hier, die dan toch bij elkaar gebleven. Ja, ja. ja en, na mijn verschrikkelijke nacht in dat hol... werd uiteindelijk morgen. Ik rook naar buiten en daar stonden ze door mij te wachten. Erika en zo... MUZIEK Wij zijn ze, vrouw Peter. Ga hm. je mee? Ja. Ah. Wat is er? M wat heb je? Een buik. Een letter. Hier, je moet het eten. M wat is er? Wat is er? Ik heb vannacht twee ratten gevangen. Ratten. En ik heb ze geroosterd ratten. over de kattens. Ik moet rapporteren aan de raad. Hou je bekje. Ja. Dus, jullie hebben ratten gegeten. Ja. En wat dan nog? We zijn heus niet de enige in de wereld, hoor. Hier, dit is jouw portie. Spreek het zelf op. Goed dan niet. Ik zal het bewaren voor je. Nou. Nou moeten we een rivier vinden. Waarom heb jij geen zwaard meegenomen? Waarom? Jij hebt er toch geen? Als dit een stuk gaat, als we aangevallen worden, hm? Gaan we nou eindelijk op zoek naar een rivier, Peter? Het is geen schoolreisje. Waar denk jij dat wij een rivier zullen vinden? We kunnen nog dagen ronddommen. Nou, kijk, dit was ooit een grote stad. Er moet dus ergens water in de buurt zijn. Bovendien moet het ergens in Zuid-Amerika zijn. weet jij dat? Nou, dat merk je toch aan de bouwstijl van de dode stad. Azteken of Inca's, Hadden die geen gouden wapens trouwens? Hm. Misschien heb je waar gelijk. Ja. Nou kijk, als dit hier Zuid-Amerika is, dan ligt de Stille Oceaan in het Westen en de Atlantische Oceaan in het Oosten. Heb jij bij onze landing ergens bergen gezien? Dat weet ik. We in het hoge bergen. Denk nou eens na, met sneeuw. Ik heb er geen foto van gemaakt hoor. Ik zag een donkere lijn in tegenlicht verloren. Het was ongeveer middag toen we neerkwamen. Dus lag die bergketen in het zuiden. Nee, nee, nee, dat is niet goed. Wat kun je nou eens helemaal van uitdokteren? We moeten naar het oosten. Als we een rivier vinden, dan zal die naar het oosten stromen. Maar waarom moeten we niet naar het westen? Omdat alle rivieren hier oostwaarts stromen, begrijp je dat nou niet? In het westen heb je de Andes-keten. Maar nou, waterstroom nog steeds niet omhoog, of wel? Goed, goed, goed. Laten we hopen dat je gelijk krijgt. Kom er maar. Geef me dan toch maar een stuk van dat... van dat vlees. He, he. Het is heus best te eten, Peter. Oh. Dat kunnen we doorheen. Ja. Zeg, merk je dat de grond hier drassiger wordt, Peter? Ja, weer. Die verbande moerassen. Nou, nou, dat geloof ik niet. De bomen hebben hier geen luchtwortels, ja. kijk maar. Oh! Wacht maar. Oh! oh, oh, ik zie water! Stromen! Maar weer. Nee, maar hij ziet water, Peter. Hallo! Ja, we komen, John. Wacht even! John! John, waar zie je dat water? Daar! Daar! Zilver! Daar links, Peter. En als ik dan verdomme naar rechts wil? Je moet hem heus geloven. Nee, ja, je zorgt niet op het rechts. Stil. Luister Peter. Stil. Ik Ik hoor de rivier. Ik hoor water. Water. We hebben geluisterd naar het 23e deel van de planeteneter door Julien van Remooteren, de rivier. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Peter Lansheer, Hans Karsenbar. John Doorn, Hans Veerman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Technische realisatie, Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie: Bert Dijkstra. Planeteneter. door Julien van Remooteren. Deel 24, Vuur. Maak je goorrel vast, Peter. En, liet hij je makkelijk gaan? Zonder moeite. Ik heb beloofd dat ik vanavond nog een en ander zal bijwerken. Hij is al een hele tijd met Peter bezig. En? Die vertelt maar aan één stuk door over hun belevenis in het oorlog. In welk opzicht? Als je het mij vraagt, Walter... er was met John iets bijzonders aan de hand. Hij kon zo op een afstand iets zien of horen. Oh, je gelooft toch niet dat hij de planeet heet, kon horen knagen aan het binnenste van de aarde? In elk geval vertelt Peter eigenaardige dingen over Hij verkeerde haast de hele tijd in een toestand van slaapwandelen... of iets wat daarop lijkt. Maar soms werd hij wakker en vertelde dan heel zinnige dingen... ...zoals bijvoorbeeld welke richting ze uit moesten gaan om een rivier te vinden. Mm, nou ja, het kan ook puur toeval zijn. Ja, misschien. Maar hij had telepathisch contact met Erika, dat is nou wel een feit, denk goed, ik. Goed, goed, maar het bewijst niet veel. Het wijst er toch op, Walter, dat John op de een of andere manier... Nou, ...hoe zal ik het zeggen, paranormaal begaafd was, op dat moment bedoel ik. Maar heel zijn planetenetertheorie houdt toch wetenschappelijk geen steek... Als de astronauten aan boord van de Beta 2 inderdaad een ding van de maan naar de aarde zagen vliegen... dan hoeft het niet noodzakelijk een soort reuze vleermuis te zijn... die zich bovendien voedt met het magma van onze wereld. Maar de tweede versie van Peter vond je toch beter? Ja, jawel, jawel. Ze moet wetenschappelijk na te gaan zijn, denk ik. En daarom laat ik niets na om dat wetenschappelijk onderzoek eindelijk op gang te krijgen. Wat zei je nicht uit Hoek van Holland nog? Ze heeft alle gegevens bij elkaar... Ik geloof dat ze zich begint te interesseren voor deze zaak. Ze wouden ons over spreken. Ja, begint ze er ook in te geloven, wat? Geet, geet dat, niet door draven meid. Nou, we zullen wat sneller moeten gaan. En dus kwamen jullie inderdaad bij een rivier uit, Peter? Ja, ja, nog een snelle stroom. Door een rotspengsneemt. Maar niet veel verder veranderde hij in een brede, veel tragere rivier. Bezaaid met duizenden drijvende eilandjes. Jullie hebben zeker eerst een vlot gemaakt. We hebben ons rot gewerkt. Dagen een stuk. Het eerste vlot dat we maakten werd binnen een minuut na de waterlading verbrijzeld. Door het geweld van de rivier. We hadden het veel te snel in elkaar gezet. Hadden jullie het ooit geleerd? Tijdens de opleiding krijg je wel overlevingsoefeningen, maar. Ja, met uh, opblaasbare vlotten, hè, die je kant en klaar in je rugzak hebt zitten. Nee, nee, een, een houten vlot hadden we nog nooit aan elkaar geknutseld. En zeker niet met het materiaal dat het oerwoud ter beschikking heeft: boombestammetjes, liamen. Maar gelukkig beschikten wij over het gouden zwaard. Dat is echt onze redding geweest. Hoe zat dat met de voedselvoorziening? Ach, ellendig dokter. Nog ellendiger dan dat. Knollen, waarvan we niet eens goed wisten of ze giftig waren of niet. Hm. Eén keer kon ik nog een jonge kaai man doden. We hebben zijn vlees rauw verorberd, want ik slaagde er niet in vuur te maken zoals de indianen dat ooit gedaan moeten hebben. U weet wel, door wrijving van twee droge stukken hout op elkaar. Uh -huh. Uh -huh. Jullie wisten dus nog niet dat John een aansteker had? Nee. Nee, op dat ogenblik nog niet. En hoe kwamen jullie daar eigenlijk achter? Ach, ik weet niet of dat belangrijk is. Alles is belangrijk, Peter. Nou, goed dan, goed. We waren al enkele dagen met dat vlot het goede dan op weg. Elke dag wat meer uitgeput, meer pijn, meer aan het einde toe. ...en onze wonden waren afzichtelijk om te zien. Ik kon met moeite mijn linkerhand gebruiken. En meerdere keren per dag gingen we aan land... ...vooral als de stroming ons naar de dreef. We zochten kruipend naar wat voedsel, net als de dieren. Maar wij deelden wat we vonden meestal. En op een keer deden we een prachtvondst. Doen. Maar dat gaat ook wel, Erika. John, John, kijk eens. Kijk eens wat een eten. Zeg, Erika, wacht eens, wacht eens even. Wat is er? Zei jij daar even niet dat wij onze vogels moesten braden of kopen? Ja, dat zou fijn zijn, maar we hebben geen vuur. Maar in de tempel hadden wij wel vuur. Ik heb gelijk. De toortsen brandden. John weet hoe die vuur kan maken. Dat is waar. John, John, luister eens. Wij willen vuur maken. Jij hebt de toortsen aangestoken, weet je nog? Nou ja, laat maar Erika het is boter maar Vuur. Stil, dat schijnt te begrijpen. Uh. Ja, John, vuur. Vuur. Wij moeten vuur maken. Hoe, hoe deed je dat? Vertel het ons. Uh. Vuur. Wat doet hij nou? Vier. Hij schuift wat takjes bij elkaar. Vuur. Ja, goed zo, John, goed uh. zo. Je hebt nou brandhout, maar. Nou moet de vlam erin. Ja. Je moet de takjes laten branden. Ik, Dat kun je toch? Vuur ik kan vuur. Kletskoek. Laat hem dan toch. Hij zoekt iets. Uh. Ja, kan ik je helpen, John? Uh. De vuur zit in zijn broekzak. Uh. Ja, laat mij die rits even openmaken, hè? Hey. Ja. De, ja, nee, zo. Nee, en, nee. en nou? Nee, nou nee, ja, goed, goed. Nee. Of wil je het zelf doen? Uh. Voorzichtig met je handen, John. Ja. Laat mij je nou toch helpen. Hé, hey, hé. Hey. Wat had hij daar in zijn zak? Laat eens zien. Nee. Ja, maar dat, dat is een aansteker. Nee. Hij heeft een aansteker. Nee. Schoft die jij bent. Schoft ja, nou, Laat hem, Peter. Dan laat hem los. Hou hem los. Al die tijd had hij vuur. En wij alles uh. maar rauw stikken, hè. En geen vuur kunnen maken. Laat, laat hem nou. Uh. Elendelijk. Hij wist niet wat uh. hij deed, Peter. Dat zie je toch? Uh, ik vraag me af of, of hij nog meer verbergt. Maak je zakken leeg. Uh. Uh, jij hebt ons lang genoeg belazerd. Zakken leeg maken, heb ik gezegd. Zakken leeg maken. Uh. En toen ontdekten jullie dat eerste hulppakje? Ja. Ja, ik was zo woest. Ik had hem wel kunnen ja, vermoorden. Maar, maar zag je dan niet in dat hij het zich echt niet bewust was? Ach, niet op dat moment zelf. Ja, later natuurlijk wel. Ja, ja maar tops ligt jullie alle twee alles wat hij vertelde over de weten. U kunt zich niet voorstellen, dokter, met welke overtuigingskracht hij sprak in zijn heldere ogenblikken dat te verstaan. En omdat wij niet veel anders te doen hadden, discussieerde Erika en ik daar uren over door. Het was een soort rechtvaardiging waarom wij nog langer de hel wilden doorstaan. Wij, ja, wij moesten de mensen waarschuwen. Ergens diep onder onze voeten knaagde het gevaar, onafwendbaar, onherroepelijk. Wat, wat denkt u nu? Ziet er niet zo best uit, hè? Nee. Hoe ver kunt u ons volgen? Nou, niet zo heel veel op, Peter. Zegt u het dan maar? Ja. Ja, jullie theorie kan gewoon niet bewezen worden. John, die aan de basis ervan ligt, verkeerde in een abnormale toestand. Ierika en jij waren er beter aan het doen, maar... Peter, je moet toegeven dat geen zinnig mens kan staande houden... dat jullie nog in staat waren om glashelder te denken. Of niet? Nee, uh, soms wel. Vooral s morgens, Onmiddellijk na het ontwaken. Toen zag ik alles heel duidelijk... Het kon gewoon niet anders. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk wel bereid... ...te aanvaarden dat jullie iets... ...uit de maan tevoorschijn zijn gekomen. Dat is toch het voornaamste? Laten we zeggen een voornaam punt. Ja, maar dan, daarna... ...degelijke proefnemingen doen in de celoceaan. We gaan leren beweren dat dit gebeurde. Ja. En de registratie van de bevingen... ...zowel op maan als op aarde. Dat Peter, dat is nou het enige wat de balans... ...nog in jullie voordeel kan doen doorslaan. Ja. En nou stel ik voor dat wij samen een stukje gaan eten. He? Heb je trek? Niet zo erg, dokter, maar ja... Wat kun je tussen de middag Wij vragen thans uw aandacht... voor een extra uitzending van onze nieuwsdienst. Een uur geleden... werden de Noord- en Zuid-Amerikaanse Westkusten... getroffen door een reeks bijzonder hevige aardbevingen. Het epicentrum lag... om en nabij de Galapagos-eilanden... die, volgens de eerste berichten... volkomen verzwolgen zijn door de stille oceaan. Mexico... De midden-Amerikaanse staten als Mede-Colombia schijnen het ergst getroffen. Naar verluid zouden de kustlijnen dergelijke wijzigingen hebben ondergaan dat zij gewoon niet meer te herkennen zijn. Het Californische schiereiland is op de oostelijke helft na onder de zeespiegel weggezakt. San Diego, Los Angeles en San Francisco zijn van de buitenwereld geïsoleerd. We hebben geluisterd naar het 24ste deel van de planeteneter... ...door Julien van Remoeteren, Vuur. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruijf. Greta, Barbara Hofman, Erika Blanker, Marijke Merkens, Peter Landsheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Omroeper, Frans Kokshoren. Technische realisatie, Tom Pludon, Bram Hengeveld en Bert Geptenbach. Regie Bert Rijnstra. Planeteneter door Julien van Remooteren, deel 25 op het scherp van de snede. Nog voor de radiostations melding maakten van de vreselijke aardbevingen die de Amerikaanse westkust stijgsteden, waren Walter en ik zelf al op de hoogte van het gebeuren. Walters nicht had ons zeer vriendelijk ontvangen op de basishoek van Holland. Zij kenden de geschiedenis van het astronautenteam... dat ooit het ruimtelab Beta 2 bemande... en in juni 2084 getuige was van de zogeheten grote maanbeving. Officieel echter was het relaas over de planeteneter... zoals de astronauten Erika, John en Peter het meebracht naar de aarde... niet geaccepteerd. De wetenschapslieden hadden het van de hand gewezen... ...omdat het niet in overeenstemming te brengen was met de bestaande mogelijkheden. Toen de sensatiepechs er geen brood meer in zag... ...verdween het planeten verhaal spoedig op de achtergrond... ...en ook Walters nicht hechtte er geen belang aan. Nadat Walter en ik haar een hoogst aantal merkwaardige bijzonderheden hadden verteld... ...leek ze toch erg geïnteresseerd. Vooral omdat uit waarnemingen wel degelijk gebleken was dat het aantal aardbevingen gestegen was met 40% in vergelijking met de toestand voor de grote maanbeving. Midden in ons gesprek kwam via de Intercom het bericht door van de Amerikaanse ram. Nog geen half uur later raasden Walter en ik, door Walters nicht ruim voorzien van kopieën van belangrijke rapporten, naar de helihaven, waar wij nog net de straalhelikopter van 10 over 12 haalden. Half één waren wij terug. Twintig voor één bereikten wij heigend het bureau van dokter Kimbal... ...waar wij alleen maar een sombere Peter aantroffen. Hij vertelde ons dat Kimbal als de weerlicht vertrokken was naar de Noordzeebasis. Ja, nou, moesten we ons daarvoor zo haasten? Hij is waarschijnlijk hinden en schmol aan de tand gaan voelen. Nu komt er schot in, Peter. Ik verwacht er helemaal niks van. Je kunt toch niet zomaar die ramp in Amerika wegmoffelen? Reken maar dat het een geknop van je welste zal zijn. Wat voor belang kunnen ze daarbij hebben, Walter? Ik ik weet het nu ook. Er zit iets in de stille oceaan. En als we niet opletten, dan is het onherroepelijk te lachen. Ga nou niet panieker doen, hè? Het kan een samenloop van omstandigheden zijn. Mijn nicht heeft gezegd dat het getroffen gebied vaker uitbevingen te verduren heeft. Ja, op zo'n schaal. En, en dat nou precies in een rand van het gebied waarin de planeet eerder terecht kwam. Ach, soms ben jij echt tegen de draad om tegen de draad te zijn, Walter. Ah, goed, goed, goed. En dan? Gesteld dat jij het bij het rechte eind hebt. D dan moeten de overheden de nodige maatregelen treffen. Nou, neem van mij aan dat het daar te laat voor is. Men heeft de gelegenheid voorbij laten gaan. Laten we alsjeblieft niet het hoofd verliezen. We kunnen niets anders doen dan afwachten. Wat afwachten? Het einde? De terugkeer van dokter Kimbal. En intussen de nieuwsberichten beluisteren. En een stukje eten bijvoorbeeld. Ik heb geen trek. Hm. Hoe schakel je dit radiotoestel in? Uh, gewoon de linkse knop omdraaien. Dat is gewoon een ouderwetse ding. En jij? Wat ga jij doen, Peter? Ik? Niks. Horen jullie? Dat beeld het zien Nergens meer nieuws over de Gewoon Gewone dagelijkse muziekmolentje. Wat bewijst dat? Dat er nog geen algemene alarm is gegeven. En dus ga ik nu voor spelen. Wie heeft trek in een paar centwietjes? Eentje dan. Mooi. En jij, Peter? Hm? Oh, oh. nee, nee, dank je. En terwijl wij eten, kunnen we samen eens de hoek van Hollandse papieren doornemen. Nou. Tot zometeen. En ik zeg u dat ik wel degelijk machtiging heb om de basis te betreden. En dat ik onmiddellijk ruimte in vraag in z'n uur wens te spreken. Jawel, dokter Kimbal, maar... Als u weigert hem voor mij op te zoeken, dan maak ik hier een zaak van. En ik zal niet aarzelen aan aanklacht tegen u in te dienen. Ben ik duidelijk? Ja, dokter Kimbal. Ik, uh, ik zal echt mijn best doen. Oh, zo. Dat klinkt wel heel wat beter. Jullie hebben hier al het bericht binnengekregen over de aardbeving in Amerika. Ik hoorde er wel wat over, mm -hmm. ja. En hoe reageerde de hoge pieten? Tja, er werd dadelijk vergaderd, geloof ik. Maar waarover ze spraken, dat weet ik natuurlijk niet. Mm -hmm. Waar kan ik Smol in vinden? Blok 15, kamer 449, dokter. En uh, mag ik op rekenen dat u, uh, dat u mijn nummer niet gezien hebt? Nou, daar hoef ik niet om te liegen. Ik weet het echt niet. En zeker niet als u met uw hand bedekt. Hè. Bedankt. een verrassing, dokter Kimbal. Men heeft u niet aangemeld? Toch wel, meneer Schmol. Toch wel. Dat wel. best professor Hinden. Ik kom me achter niet beter treffen. Nou, dokter, hoe maakt u het? Ronduit slecht net als u. Oh, oh niet overdrijven, dokter. Heren, neemt u plaats, Dank u. En waarmee kan ik u van dienst zijn, dokter? Met alles eerlijk op te biechten, Smol. De komedie heeft u lang genoeg geduurd, of niet? Ik begrijp echt niet waar u in wilt. Goed. Dan eis ik de onmiddellijke bijeenkoeping van de raad. En reken erop dat ik enkele pijlen op mijn boog heb. <hij> mijn beste dokter, ik vind het u toch enigszins te ver gaat. Ik begrijp u volkomen dat u onderzoek wilt hebben. Het de gaat de... niet zozeer hier om een onderzoek het gaat in de eerste plaats om wat er mondiaal te gebeuren staat. Of hebt u misschien liever dat ik meteen de pers in licht? Ik ben geen paniekzaaier, maar u moet wel begrijpen... ...dat ik eens en voor altijd de waarheid wil weten... En ik ben er absoluut zeker van dat u iets weet en dat u het verborgen houdt. En als u nu eens aan het gokken was, dokter? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zeg er niets meer. Het is niet wat u denkt, dokter. Dus, er is toch wat. Inderdaad. Maar het heeft helemaal niets te maken met uw zogenaamde planeteneter... die nog steeds, en daar komen wij nooit op terug, een product is van een op hol geslagen verbeelding. Wel dit dat onze aarde heel wat feller werd getroffen... door de grote maanbeving dan wij bekend hebben durven maken. Oh ja? Wij stonden voor een vreselijke keuze, dokter. Eén waar miljoenen mensenlevens mee gemoeid waren. De maanbeving heeft als het ware ook de aardkorst verscheurd. In de stille oceaan ontstond een geweldige spleet. Tussen haakjes de zeer snelle vorming van een bolvormige wolk... opgemerkt door de astronauten van de Beta 2 was een feit maar die wolk werd veroorzaakt door het doordringen van een grote massa water tot het magma. We mochten van geluk spreken dat de aarde niet opengebarst is. Nou ja, deze ontwikkeling van reuzenkracht had tot gevolg dat de aardkorst nog meer in een abide toestand werd gebracht. Praktisch alle vaste landdrempels vertonen enorme inzakkingen. Het gewicht in de onderliggende lagen balanceert, als ik mij zo mag uitdrukken, op het scherp van de snede... En dus was het heel gemakkelijk te voorzien... dat onze wereld enkele rampen niet bespaard zouden blijven. Jammer genoeg in zeer dichtbevolkte gebieden. U moet echter begrijpen dat geen menselijke krachtsinspanning... ook maar iets kon doen om de dreiging af te wenden. U komt toch de meest bedreigde gebieden laten evacueren? Ik zei u daarnet dat deze streken precies het dichtstbevolkt zijn, dokter. En hoe zou u het vraagstuk oplossen... om meer dan een miljard mensen in korte tijd te evacueren? Waar moeten wij ze heen brengen? En waarmee? Tegen de natuurkrachten kunnen wij nog steeds niet op, weet u. We kunnen niet eens een onweer in bedwang houden. En dus hield u de zaak zo stil mogelijk, was? Ja. Het stilhouden had dit voordeel dat paniek vermeden werd. Slechts enkele tientallen mensen weten wat ons te wachten staat. Het pleit voor hen dat er tot nog toe niets is uitgelekt. Als u niet overtuigd bent, dan moet u maar eens bedenken wat een miljard mensen in paniek kunnen uitrichten, dokter. U bent toch psychiater? Mm -hmm. Hoe bent u eigenlijk tot de conclusie gekomen dat wij iets verzwegen? Noem het gerust intuïtie, Schmol. En de rest is beroepsgeheim. Vermoedt Peter Lansheer soms wat? Nee, dat niet. En wat denkt u nu te doen? Ja, wat, wat, wat kan ik doen? In elk geval zwijgen. Mag ik op uw woord vertrouwen? Vanzelfsprekend. Mm. Wat nou hier? Ja. met Smol. Een uiterst dringende oproep van dokter Kimball, meneer Schmol. Is dokter Kimbel zo'n u? Jawel, geef maar door. Alsjeblieft. Ja, ik kom. Dr. Kimbal? Ja, ja, ja, ja. Neem me niet kwalijk, dokter Ja, even, ben maar. jij dat, Walter? Neem me niet kwalijk, dokter Kimbal. Maar dit moest ik u toch even berichten. Erika is teruggekomen en zegt dat ze opnieuw en definitief met u wil meedoen. Jullie hebben geluisterd naar het 25e deel van de planeteneter... ...door Julien van Remooteren, op het scherp van de snede. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman, Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Professor Hinden, Frans Somers, Bediende, Kees Broos. Technische realisatie... Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkstra.